Water in de woestijn. Ooit in een dorp ver weg leefden twee erg goede ambachtslieden, James en Alex. Ze waren erg goede vrienden en hielden ervan ouderwetse dingen van klei te maken. Ze maakten speelgoed, potten, pannen, bestek en nog veel meer. Maar omdat het een klein dorp was, verdienden James en Alex maar weinig met hun werk. De mensen hadden niet genoeg om te betalen. Maar James en Alex klaagden nooit. Tenminste, niet hardop. James, leer eens te focussen op één ding tegelijk. Je moet je sterktes kennen. Als je weet hoe lang je over een ding doet, kun je de verwachte afleverdatum aan de volgende klant geven. Nee, het gaat goed. Ik kan dit doen. We moeten meer stukken gaan maken om meer geld te verdienen. Zodra ik het werk van gisteren klaar heb, zal ik beginnen aan de opdrachten die vandaag binnenkwamen. Ik snap je bezorgdheid, mijn vriend. Maar hoe zal dit ooit gebeuren als je je werk niet op tijd kan afleveren? Je geeft me zoveel stress. <laughs> het komt wel goed, Alex. Geen zorgen. Oh. Alex was een vastbesloten en gefocuste ambachtsman. Elke keer dat hij begon met een beeld te maken... maakte hij het op tijd af voor aflevering. Hij zorgde ervoor dat hij één klus per keer deed. Dit hielp hem te concentreren op het werk wat hij moest doen... en op tijd klaar te zijn. Maar James was helemaal niet gefocust... en zei nooit nee tegen werk... zodat hij altijd onder werk bedolven was... Hij deed altijd veel dingen tegelijk en hij had niets op tijd af. Op een dag kwamen er een paar toeristen naar hun dorp. Oh, wauw! Deze olifant ziet er geweldig uit. Hoeveel kost deze? Dat zal dan twee zilvermunten kosten. Wat? Zo weinig? Vind je niet dat het veel te weinig is om te vragen voor dit beeld? Uh, dat is wat we iedereen hier laten betalen... De bewoners hier kunnen niet veel betalen. En ik kan jou niet meer vragen dan wat ik hen vraag. Ik hou van je eerlijkheid. Maar je verdient niet genoeg voor deze kwaliteit. Er is een grote stad aan de andere kant van deze woestijn. Waarom neem jij niet al je spullen daarheen om te verkopen? De mensen daar zullen absoluut meer willen betalen voor je kwaliteit. Je zult veel meer verdienen. Oh, doen ze dat? Ik zal er zeker over nadenken. Dank je. Het meisje betaalde twee zilvermunten en kocht de olifant. Die nacht... James, je ziet er moe uit. Oh, ik heb twee nachten niet geslapen. Ik heb al mijn werk af. Ik voel me nu geweldig. Fantastisch, luister. Denk je niet dat we onze spullen naar de grote stad moeten brengen? We verdienen hier niet genoeg en de werkdruk is niet zo heel groot. Ik ben het met je eens over de werkdruk. Misschien heb je gelijk. Maar dit is een grote woestijn. Hoe gaan we die oversteken? Ik heb karavanen om de paar dagen de woestijn over zien steken. Er zijn veel kamelen en wagens. Sterker nog, morgen vertrekt er al een karavaan. We kunnen de woestijn met hen oversteken. Dat is waar. Ik heb gehoord dat er veel rijke mensen aan de andere kant van de woestijn leven. Ah... Oh. Misschien vind ik wel een prachtige bruid. En zal ik er nog lang en gelukkig leven? Wie weet. Haha, <laughs> dat is waar. Ga nu maar rusten en rust goed. Je moet je slaap nog inhalen. We zullen morgen samen met de karavaan vertrekken. Die nacht sliepen James en Alex vredig. De volgende morgen vulden ze hun wagen met hun spullen, eten en veel water... Dit zou een lange reis worden. En ze moesten voorbereid zijn. De reis begon op een goede manier. James en Alex hadden goede hoop en waren opgewonden over hun nieuwe toekomst in de grote stad. Ze spraken erover hoe ze meer geld konden verdienen... en leerden nieuwe ambachten en bereiden meer modellen en beelden voor. De caravaan stopte voor lunch in de middag. En toen voor het avondeten. De reis ging zo een paar dagen door, maar de brandende hitte werd erg ondraaglijk. Wat gebeurt er? Is het altijd zo heet geweest? Uh, ik denk het niet. Ik heb water nodig. We hebben veel water meegenomen, maar het raakt nu op. Oh, deze hitte maakt het erg lastig om te reizen, James. Ah oh, waar. En ons water raakt op. Want de potten die de reizigers meenamen waren gemaakt van klei. En met het plotselinge stijgen van de temperatuur... werd al het water al snel opgezogen. Hoe zullen we overleven als al het water op is? Het zal nog twee dagen duren voordat we de stad bereiken. Ik heb een idee. Waarom gaan we niet graven om water te vinden... Oh ja, ik weet zeker dat als we diep genoeg graven, dat we ergens water zullen vinden. Dat klopt, laten we dan een plek kiezen om te beginnen met graven. Mensen namen hun kamelen mee en stopten op de plek. Weet je zeker dat we hier water zullen vinden? We zullen het pas weten op het moment dat we diep genoeg gaan graven. De reizigers begonnen een gat in de grond te graven. Er ging een tijd overheen, maar er kwam geen teken van water. Ik zei het je. Dit is onzin. Het is bijna onmogelijk om water in de woestijn te vinden. Het is moeilijk, James. Niet onmogelijk. We moeten gewoon doorgaan. Langzaam stopte de een na de andere reiziger met graven. Ze waren allemaal erg moe. Ze gingen allemaal terug naar hun karren en rustten een tijdje uit. Ik zal je over een tijdje weer helpen, oké? Okay? Laat me even een tijdje rusten. Oh, James. Ik ben zo moe. Misschien moeten we maar even stoppen. Oh, ga jij mij even een tijdje rusten? Ik graaf nog even door. Alex ging terug naar zijn wagen en ging liggen om uit te rusten. Onmiddellijk, door de brandende zon en lichamelijke inspanning, viel hij in slaap. Na een tijdje kwam een reiziger bij James. Hé, hey, jij lijkt een taaie. Je gaat maar door en door. Maar om je de waarheid te vertellen, ik denk dat we onze tijd hier verspillen. Wat bedoel je? Ik denk niet dat er hier water is. Ik weet een plek waar we zeker water kunnen vinden. Echt? Waar? De reiziger liet een plek zien waar James kon graven... en ging terug om te rusten in de wagen. James groef een paar meter dieper, maar kon geen water vinden. Na een tijdje kwam een andere reiziger bij hem. Hé, hey, wie vroeg je om hier te graven? Ben je stom of zo? Precies daar is een plek waar we zeker een hele fontein kunnen vinden. Is dat waar? Waar is die plek? En gewoon zo pakte James zijn schep en begon een gat een paar meter verderop te graven. En alweer groef hij een paar meter diep voordat een andere reiziger hem vertelde over een plek waar absoluut water zou zijn. Dit ging zo uren door. De grond zat vol met gaten en geen één van hen was diep genoeg om water te hebben. Toen Alex wakker werd, was hij geschokt. James! Wat ben je aan het doen? Ik probeer water te vinden. De reizigers gaven me allerlei tips waar ik water kon vinden. Ik heb zoveel gaten gegraven in de grond... maar er is geen druppel water te vinden. Hier was ik nu bezorgd om. Realiseer je je nu hoeveel tijd en energie je hebt verspeeld? Ga en tel alle gaten op en hoe diep ze zijn. Je had makkelijk water gevonden als jij je op één plek had geconcentreerd. Je kan niet naar iedereen luisteren en je concentratie verliezen. Oh, je hebt gelijk. Ik verloor mijn focus. Ik had op één plek moeten blijven graven. Alex riep iedereen en vroeg hen op dezelfde plek te graven... waar ze allemaal waren begonnen. Ze groeven een tijdje en eindelijk, ze vonden water... Ja, ja, Iedereen dronk het water en vulde hun lege potten. De karavaan bereikte de grote stad binnen enkele dagen. En zoals verwacht verdienden James en Alex veel geld met hun ambachten. Ze werden bewonderd en hun inspanningen werden gewaardeerd. Ze werden al snel rijk en huurden andere ambachtslieden in om beelden te maken. Hun beelden werden nu zowel lokaal als in andere landen verkocht. James had een hele belangrijke les geleerd. Dit alles kon gebeuren omdat ik mijn focus niet verloor en aan één ding tegelijk werkte.